Op 106.9, straks meer. Raymond Seremen, NOS Journaal. De Britse regeringspartijen hebben fors verloren tijdens regionale verkiezingen. Vooral de conservatieven moesten flink inleveren. De partij verloor tot nu toe 75 zetels, maar het blijft nog wel veruit de grootste op regionaal niveau. De Liberaal-Democraten, die samen met de conservatieven een regering vormen, verloren 16 zetels. Oppositiepartij Labour won 42 zetels. Ook de anti-Europa partij, UK Independence Party, won flink. De partij krijgt er zeker 42 zetels bij. Een ongekend succes voor de meest rechtse partij van Engeland. Bij de graafschapsverkiezingen zijn ongeveer 2300 zetels te verdelen. En de definitieve uitslagen worden later vandaag verwacht. Staatssecretaris Van Rijn wil het algemene rookverbod in de horeca volgend jaar zomer definitief invoeren. Hij stuurt in oktober een wetswijziging naar de Tweede Kamer... en hij hoopt dat de nieuwe wet in 2014 kan worden ingevoerd. Van Rijn had al eerder aangekondigd dat er weer een rookverbod komt. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De staatssecretaris benadrukt dat er veel discussie is geweest over rookvrije horeca... Nu is besloten dat in de horeca niet meer mag worden gerookt... wil hij daarvoor een nieuw, stevig, juridisch fundament. Hij pleit daarom voor zorgvuldigheid... zodat iedereen zometeen weet waar hij aan toe is. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië... hebben honderden mensen hun huis hals over kop moeten verlaten door bosbranden. Het heeft de afgelopen weken nauwelijks geregend... waardoor de bossen krukdroog zijn. Door de harde wind grijpt het vuur snel om zich heen. De branden woeden op verschillende plekken langs de kust, onder meer in Ventura County. De vuurzee heeft daar zeker 15 huizen in de as gelegd. Er is al 6500 hectare bos verloren gegaan en gevreesd wordt dat het vuur 8000 hectare zal verwoesten. Zo'n 2000 huizen liggen in de gevarenzone. Dan het weer, geregeld zon, in het zuidoosten en oosten toch kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Nation Beat. Je hoort hem hier op Raiders IFM in het weekend welkom en uh, we hebben heel veel lekker muziek, zometeen Bas van Veenendaal, Om precies half zes hebben wij hem aan de lijn over de Eredivisie, gaat IS kampioen worden, je hoort het allemaal hier in het weekend in op Raiders M. het is vijf uur geweest, dus ik zeg, zet je radio wat hard harder en luister naar Piano. Ja, ah, die heb je nog niet meer gehoord, hè? Eric Priest met piano. We gaan meteen door met B.O.B. en So Good. Zo meteen wat lokaal nieuws voor jou. En uh, natuurlijk uh, het nieuws over de nieuwe studio. Hoe ver zijn we? Nog maar twee uitzendingen in deze studio. En dan zitten we heel ergens anders in een hele nieuwe studio met allemaal leuke nieuwe dingetjes. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Drinking a German beer, uh -huh. With a Cuban cigar. In the middle of Paris with a Dominican uh -huh. Great.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 You never had it so good. You never had it so good. You never had it so good. the singular. How about let's make it plural. Spin the globe. Wherever it lands, that's where we'll go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros, or maybe visit Berlin, the walls with the murals your month, baby, sign up the Virgo. Virgo, private reservations, nah. glasses full of Merlot, Merlo. a rosé hey. a burgundy, hey. traveling hey. like turbo, hey. brush up on hey. your Espanol hey. we're Barcelona hey. bound with smile, so pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while, wow. Wow. Yeah. Ja, zo so goed van B.O.B. En wat is het lekker weer buiten? He. Eindelijk het zonnetje schijnt. Nee, we hebben heel lang moeten wachten daar, heel lang hé. En het is lekker warm een keertje. En dan hoort er echt zo'n nummer bij waarvan je denkt van ja, ik krijg het gevoel ervan. Nou, wie krijgt dan van mij dat nummer? Dat is Party Shake van Rio en Nico. Natuurlijk ook Nico, hem niet te vergeten. En dat is dan niet de Nico van Eingrijs Tuin. niet dat je denkt dat hij dat, dat, dat daar ook van is. Nou, wat lokaal nieuws dan. Uh, afgelopen dinsdag alweer geloof ik. Ja, dinsdag 30 april. Wanneer de inhouding was van uh, de nieuwe koning en koningin. Want we hebben nu een koning en koningin. Als je dat ontgaan was, nou, dan heb je al onder een hele grote steen gelegen. Uh, wat een spektakel was het, trouwens. Even, even tussendoor te zeggen. Um, is er ook een koningslinde bij mij in de straat geplant. En... Um, daar is een heel mooi sierhek omheen gebouwd. En dat sierhek, en dat heb je vast al vaker gehoord is van uh, Margot Bergman. En laat het nou net zijn dat zij hier in Zandvoort woont. Um, het, is, het is een groot hek ook, kan ik ook zeggen, want ik woon er bijna tegenover. Dus ik zie dat altijd als ik wakker word, zie ik zo'n glimmend hek. En, en het is ook een grote boom. En uh, ja, dat is, dat is gebruikelijk. Als je dus een, een nieuwe koning hebt, dan, dan wordt er ook zo'n linde geplant. En uh, ja, dat is dus gebeurd. En aankomend weekend, ja, is het dan uh, het weekend van uh, Doder, denk ik, en Bevrijdingsdag. En op uh, bevrijdingsdag treden in Haarlem bijvoorbeeld Ilse de Lang op, uh, Van Velzen en noem het allemaal maar op. Dus uh, het is echt een aanrader om daar naartoe te gaan natuurlijk. Wie niet optreedt... Uh, zijn, ah, zijn deze, dat zijn de Spindokters. Met Two Princes. En deze komt uit de 90's dan hè? oh wat, is wat een lekkere plaat dit. just go out. Just go ahead now and if you Wanna buy me flowers Just go ahead now and if you Like a talk for hours Just go ahead Van de Spindokters, je hoort ze nu, nog een beetje zingen aan het eind. We gaan meteen door zo meteen met uh, Pitbull en Christina Aguilera en hun Feel This Moment. En dat moment dat voel je wel hoor, want zo meteen om half zes heb je dan de enige, bas, enige echte Bas van Veenendal aan de telefoon. Hij gaat echt alles vertellen over, over de kraker van dit weekend, nou kraker, kraker. Willem 2 ice of ice Willem 2, hoe je het ook wil uitspreken. Hij gaat IJs kampioen worden en degradeert Willem 2. Wat een wedstrijd, daar hebben we het zo meteen over, over ongeveer 7 uh, minuutjes. I call it life. One day, while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just.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 the moment. Makes sense, don't it? Huh. And I make dollars, I mean billions. Yeah. I'm a genius, I mean brilliance. Yeah. The streets is with scooters yeah. and made them slicker than slick with the ruler. Yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. Yeah. I break down companies with all my peeps. Right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Tam is money. Yeah. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment. Darling. One day, one day. Oh This moment van Christina Aguilera en natuurlijk de enige echte Pitbull. We gaan meteen door met de. Uh, meet you, 100% heet hij ook wel. Van uh, Duc en EMI. Ik hem zelf wel uit aan, bedoel ik, niet uit aan. Doe die mond hoor je natuurlijk? En als het goed is, hangt aan de telefoon de enige echte Bas van Venendal. Goedenavond, nou nee, middag nog. Goedenavond, wel een aankondiging, joh. E ja, e ja dat, is, uh, <laughs> dat heb je niet bij Eredivisie Live, hè? Hey, pas op, hè? Oké, okay, ik pas op, pas op. <laughs> Wat een weekend staat er voor de deur weer, hè? het, is, het blijft maar doorgaan bij de Eredivisie. Um, vandaag, op dit, Ja, dit weekend kan Ajax kampioen worden. Ja, nou ja, kan hij is kampioen worden? Die gaan toch gewoon kampioen worden. Dat dat ja, dat lijkt wel duidelijk. Ik bedoel thuis tegen Willem II die ook nog eens een half elftal missen in de arena. Nou ja, ja, nou ja goed. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd, maar ik zie het niet gebeuren. Ik heb trouwens net nog de beelden bekeken ja. van Excelsior AZ 2007. Oh, ja. oh. ja. Ja. Toen AZ ook alleen, maar ze moesten. Ik weet niet meer of ze een punt moesten pakken of moesten winnen. Maar goed, bij Excelsior, wat geloof ik wel gedegradeerd was, zo'n beetje. 3-2 werd het, hè? Dus, dus, dus 3-2 werd het inderdaad. Nee, dus de, ja, weet je, je weet het nooit. hè. In die wedstrijd kreeg Waterman rood na ja, 90 minuten. Toen man van AZ, ja. Mm -hmm. Echt zoiets zal moeten gebeuren. Uh, en zelfs dan, zelfs met die man zie ik ze nog uh, gewoon kampioen worden. Maar IJs thuis is ook al heel, voor, maar heel lang uh, niet, niet verslagen, Nee, niet verslagen. Maar wat ze wel hebben, is een keer of vier, denk ik, dat ze gewoon uh, gelijk speelden in eigen huis tegen tegenstanders. Waarvan je verwacht, nou ja, daar win je er gewoon van mm -hmm. in eigen huis. En dat lukte ze dan niet. Dus ja, nou goed. Hè. Dat, uh, dat geeft de Tilburgse uh, ja. burger moed, zullen we maar zeggen. Maar IJs heeft in totaal tien keer gelijk speelden dit seizoen. Dat is ook ongelooflijk, hè? Ja, en eigenlijk kampioen onwaardig. Maar ja, als je dan daarnaast kijkt dat ze maar twee keer verloren hebben, ja, dan, dan is het toch wel weer een waardig kampioen. Ja, en PSV die heeft natuurlijk, die heeft natuurlijk veel meer verloren, ook wel weer minder gelijk gespeeld. Dus het, ja. je kan zeggen dat het op de gelijke spelen heeft gewonnen. Mm, ja. Ja, ja, gewoon op het minder verliezen. Ja. Maar je verwacht dus dat Ajax aankomende zondag om half één s'morgens... Nou, half één, dat is wel een probleem van Ajax, hè? Ja! Ajax half één, dat noem ik wel weer wat. Daar hebben we ja. al iets. Voor de al die Tilburgers, daar hebben we alweer iets voor, hè. Want het zou eigenlijk wel sneu zijn voor Willem 2. pardon. <coughs> nee, even hoesten. Mm -hmm. Kan gebeuren, hè. Sneu, sneu zijn voor Willem 2 als... Uh... Ja, als ze eruit vliegen, want die hebben er toch uh, uh, alles aan gedaan om erin ja. te blijven. Maar ze komen gewoon net akkoord, maar wel altijd... Op een leuke manier gevoetbald, en je gunst ze eigenlijk wat meer. Mm -hmm. Maar. Uh, nee, uh, ik, uh, ik vrees dat ze de zondagkaart uitvliegen. dat is wel, wel weer uniek, hè? Dan heb je in één duel. waarin we de kampioen ja. hebben. en uh, de ploeg die degradeert. Ja, en. De, kun je dat even uitleggen? Wat is het dat alle wedstrijden. zondag om half twee beginnen? Of half om één. half drie? Of om ja. half één? Ja, het is een beetje... half één. Ja, volgens mij heeft het gewoon. met Bevrijdingsdag te maken. En er zijn natuurlijk heel veel. bevrijdingsfestivals. En ja. publiek gedacht. Even lekker een potje kijken, half 1, half 3. En dan ga je daarna lekker nog chillen, mooi weer wordt het, festivaletje, en dan, dan heb je allemaal een topdag. Dus dat is daarom gedaan, man. En, en dan kom je natuurlijk daarna weer thuis. Hè? En dan ben je net lekker laat thuis, weer gebarbecued. Ge en dan half 9 schakken je lekker in voor 90 minutes. Het <laughs> is eigenlijk ja. gewoon mooi op elkaar afgestemd, hè? Ja. Maar, uh, dat is dus echt... wel mee. ja dat is eigenlijk puur gedaan uh, voor bevrijdingsdag eigenlijk, dat het allemaal zo vroeg... Uh... Volgens mij wel, maar ik ben er niet 100% zeker van hoor. Want ik zit even kijken naar de week daarna dan is alles om half drie. De week daarna is alles gewoon om half drie, ja. Volgens mij is het echt het bevrijdingsdag uh, verhaal. Ja. Um, want uh, ja, voor de rest hebben we ook nog wel wat leuke wedstrijden natuurlijk. Um, ik noem maar op, uh, Heerenveen tegen FC Utrecht. Ja, wel leuk, maar, maar gaat niet echt meer ergens over hè. Hoewel Herenveen heeft nog wel Utrecht en daarna krijgen ze nog Roda uit. Ja. ja, weet je, dan kan het in theorie nog dat ze die negende of achtste plek mislopen. Maar ze hebben vijf punten voorsprong, dus het moet wel heel gek gaan. Uh, willen die de play-offs uh, niet halen. Maar de, de, wat vooral interessant is, is natuurlijk, is PSV, NEC, RKC, Vitesse, ADO, Feyenoord. Wie wordt de tweede en gaat de ja. Champions League in? Want uh, ja, dat, uh, dat scheelt nogal wat miljoenen met uh, de Europa League. En dat is natuurlijk wel een hele felle strijd waarin PSV de favoriet. is, Waarin je eigenlijk mag verwachten dat in ieder geval thuis tegen NEC, dat ze ja. die gewoon wachten. Maar ja, een week later wachten wel Twente. En dat weet Feyenoord ook. Dat weet Vitesse ook. Vitesse moet natuurlijk bij RKC gewoon winnen, normaal gesproken. Zeker met Boni er uh, gewoon bij. Ja. Ado-Feyenoord is wat lastiger voor Feyenoord. Maar Ado is al weken dramatisch uit vorm. En Feyenoord doet het gewoon goed. Dus die moeten daar ook... En kunnen winnen. En dan wil ik het allemaal nog wel eens zien, de laatste speelronde. Wie er dan daadwerkelijk vindt, uh, of, uh, tweede gaat worden. Want Twente, voetbal, daar was ik vorige week nog. De laatste ja. weken gewoon weer heel aardig. En die, dat is echt een goede ploeg. En dan kan PSV ook aankomend de weekend de grens van 100 uh, bereiken. Dat is ook uniek. Ja, ja. ja leuk. Ja, dat, da, daarom is de hele divisie ook zo leuk. Doelpunten. <laughs> en ze zijn de meest scorende ploeg op Barcelona na in heel Europa. Door alle competities heen gerekend. Ja, die ja. scoren aan de lopende band. Dat is eigenlijk. Ja, volgens mij is het uniek dat je uh, zoveel doelpunten maakt en geen kampioen wordt. Dat is ja. trouwens ook opvallend. Hè? Want de andere opvallende ding is de ploeg die namelijk de meest minste doelpunten tegen krijgt. Wordt meestal kampioen. Nou, weet jij wie de ploeg is die de minste doelpunten tegen heeft gehad? Uh, nee. FC Twente. Maar die hebben er evenveel als Ajax zie ik nu net. Ja. Allebei 31. Ja. ja, ja, ja het is allebei. Ik dacht, ik dacht dat Twente nog net in het voordeel was. Maar dat is ook wel heel opvallend ja. dat Twente dus... Uh, daar zo goed in is en toch een vijfde staat. Maar dat het rare dan is, hè, want kijk iedereen die loopt wel allemaal te zeiken op de verdediging van PSV maar die hebben maar 7 doelpunten meer tegen gehad dan Ajax dat heeft gehad. Dus ja. dat valt dan ook wel weer mee, toch? Dat valt, valt verhoudingsgewijs ook heel erg mee, maar ja, in het oog springen al die fouten die ze hebben gemaakt natuurlijk. Hè? Op cruciale momenten, het, ja. het oogt gewoon niet solide. Het zijn zeg maar de dure foutjes, die 7 doelpunten. Ja. Er zijn er maar zeven, maar het zijn zeven hele dure fouten. Um, ja, ik, nee. ja, Want het, is ook de, het zijn de laatste paar wedstrijden voor Dick Advocaat natuurlijk ook bij PSV. Die ja. had zich natuurlijk al een heel ander seizoen voorgesteld. Ja, die was naar PSV gekomen om kampioen te worden. Die had die selectie ingeschat en die dacht van nou, met Van Bommel erbij word ik gewoon kampioen van Nederland. En dat vind ik wel een mooie afsluiter in Nederland. Ja. Um, maar hij heeft zich toch een beetje verkeken op, uh, op de mentaliteit met name van de spelers. En dus ook mm -hmm. uh, de klasse van de spelers daarmee. en hij, uh, Vandaag riep hij nog van ja, PSV gaat doorselecteren. En dat zal nodig zijn ook. Er zitten gewoon blijkbaar uh, een aantal karakters bij elkaar wat, wat niet goed genoeg matcht ja. om, om kampioen te kunnen worden. Niet de juiste spirit samenheven. Het is al een aantal jaren natuurlijk dat ze het op beslissende momenten af laten weten. En tussendoor zijn er best wel veel nieuwe spelers gekomen. En toch vond ze dan uh, niet uit, terwijl ze echt een geweldige selectie hebben zoveel doelpen te maken. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, uh, uh, het mooiste voorbeeld was natuurlijk de wedstrijd tegen Ajax. Daar werden ze gewoon overplast. Dat is zo eerlijk moet je zijn. Ja. En Ajax, die trouwens uh, niet zo'n solide wedstrijd, de eerste al speelde bij NAC, hè, vorige week. Um, ja, dat, gaat, dat kan ze niet meer gebeuren tegen Willem II, lijkt mij toch? Met Frank nee, de Boer nee. aan de roer. Nee, wel nee. Wat, ja, een, wat een unieke ja. prestatie van hem. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut een unieke prestatie, volgens mij is die zelfs... Uh, de eerste trainer die drie keer achter elkaar kampioen wordt als speler en als trainer. Mm -hmm. Die dat gelukkig doet, nou ja, hij doet het fantastisch. Echt uh, de, hoe hij is begonnen en de stormen die hij tegen heeft gehad. Altijd zijn eigen lijn blijven uh, ja. volgen. En in het begin kun je nog denken, nou, misschien is het mazzelen. Hij is ook wel een goede selectie. Maar ja, het is nu wel duidelijk dat, dat die man gewoon echt de juiste snaar weet te raken. En niet alleen de juiste snaar weet te raken, mm -hmm. maar ook zijn team zo laat voetballen. Uh, dat het een geoliede machine ja. is en steeds beter gaat lopen. En het grote verschil met PSV, als het moet, staat Ajax er en staat PSV er niet. Ja, en Ajax heeft natuurlijk zijn eigen voetbal, hè? Als, je als je dat vergelijkt met andere clubs in Eredivisie, Ajax heeft echt een filosofie waar ze naar streven en dat mis je toch wel bij andere ploegen. Ja, meer, zi meer zichtbaar bij Ajax dan, uh, dan bij PSV bijvoorbeeld. Ja. Want zou jij weten wat de filosofie van PSV, 500 en Vitesse is? Nou ja, ik bedoel, bij Feyenoord is het simpel. Zo snel mogelijk die bal bij Teller bezorgen. Bij PSV, ja, die hebben natuurlijk zoveel beweging en scorend vermogen. Die scoren altijd. En bij Vitesse is het vanuit een hele gesloten organisatie snel eruit komen en Boni pakken. Ik bedoel, het zijn ook wel spelconcepten, maar puur. aards is natuurlijk aan de bal zijn zij het sterkst. En zij willen ook continu de bal hebben en willen ook uh, als ze de bal verliezen zo snel mogelijk die bal terug hebben. Dat is het moeilijkste systeem, hè? Mm -hmm. maar, maar uh, ook hetgeen wat zij het beste uitvoeren. Dan nog even een uitstapje naar Europa, want er was natuurlijk weer Champions League en Europa League voetbal. Um, ja. ja, verrassend hè, Bayern München weer. Ja. Ja, nou, verrassend. Uh, ja en nee. Ik bedoel, weet je, Barcelona, je weet dat Barcelona moet, dus die moeten nog opener spelen dan normaal. Ja. Je weet dat Bayern eigenlijk altijd wel scoort, dus ja, dan kan dit ook gebeuren, zeg maar. Maar ja, het was, was wel een beetje gênant. En, en, en de voetballiefhebber, hè, zoals ik heb, sta, daar mm -hmm. wel weer een beetje moeite mee. Ik bedoel, Bayern geweldig en hartstikke mooi, en, en, en uh, de nieuwe grote ploeg ja. maar ja. Het ja, is dus net met, met sporthelden die het altijd heel goed hebben gedaan als je die ziet vallen. Wat nu eigenlijk een beetje met Barcelona gebeurt. Dat doet toch altijd een beetje pijn. Ja, want het is ongelooflijk eigenlijk. Ja, zo uh, suprematie. die zei, hadden. Ze waren niet te verslaan eigenlijk. En opeens ja, is het dit seizoen gewoon een beetje... Ja, ja, ja, ja. nou ja. Het is niet helemaal dat is waar, he? waar. Ze worden gewoon kampioen, hoor. Dat is waar, dat is waar. Ja, dus, dus het valt allemaal wel mee. Ik vind dat ook wat overdreven over, over wordt gedaan. Bovendien, in die wedstrijden tegen Bayern eh, eh, moesten ze het doen zonder Messi. Ja. Wat een wereld van verschillen. ik ja, de eerste wedstrijd liep hij wel mee, maar dit was niet de mensen zoals we die we kennen. En dat scheelt natuurlijk wel heel veel heen. de eigen competitie. Hebben we dat bij Vitesse gezien, ook bij Feyenoord gezien? Mm -hmm. Als die het zonder pellen of zonder bonie moeten doen, dan zijn ze ook heel veel minder. En is het, tot slot, is dat, is dat, het is wel gunstig voor de Nederlandse ploegen die nu, zeg maar, zoals Feyenoord Ajax zien, meer naar de eigen jeugd kijken en niet meer naar het financiële gedeelte met het veel uitgeven. Het is wel een gunstige ontwikkeling eigenlijk, hè? Ja, op zich is dat, dat natuurlijk wel goed voor het Nederlandse voetbal. Ik bedoel, uh, uh, dat de tijd voorbij is dat er um, voetballers uit het buitenland worden gehaald die, uh, die, die niets of weinig toevoegen. Doe het dan met de eigen jongens, laat die je ervaring opdoen en dan pluk je op termijn de vruchten van en de centen van, want die verkoop je ook weer een keer. Ja, het grootste nieuws nog, dat, dat, dat, dat komt opeens op in mijn hoofd, um, dat is natuurlijk uh, dat Frank de Boer en heel Ajax nu erg aan het flir flirten zijn met twee spelers uit de Eredivisie. Sorry dat ze? Dat ze heel erg aan het flirten zijn met Maher van Asset en uh, Van Ginkel ja, dat van Vitesse. Is, dat, dat, dat, dat riepen ze hè? rond de winterstoppen. Ook ja. al Maher was daarvoor natuurlijk al Van Ginkel werd ook al wel eens genoemd. Ja, en, en, en logisch, uh, dat zijn misschien wel de twee grootste talenten op de Nederlandse velden. Als je er dan vanuit gaat, uh, middenvelders, als je er dan vanuit gaat dat Eriksen of de Jong weggaat. Ja, dan kom je al snel bij die twee uit. Maar denk jij dat ze naar AX komen? Ik denk van wel. Vooral Maher. Ik niet. En Van Ginkel ook eigenlijk. Want die twee die zeggen ook in de media de hele tijd van, nou we willen eigenlijk wel komen naar Ajax. Ja, maar Ajax betaalt niet meer dan 7-8 miljoen voor een speler en ik denk dat deze spelers meer waard zijn. Dat is wel dat waar. Ja. Wel lastig. Nou ja, nee, het enige wat kan gebeuren, maar herroept al heel lang ja. dat hij graag in Nederland wil blijven. En, um, en, en die kan natuurlijk wel echt op positieverbetering gooien, hè? kijk Vitesse ja. heeft dit seizoen meegedraaid zoals Ajax. Um, daar is weinig verschil dan tussen dat is bij AZ wat meer en ja, misschien dat hij op gronden daarvan die prijs omlaag zou kunnen krijgen als hij daar een zaak van maakt maar volgens mij volgens ze in de winter ook 10 miljoen voor uh, uh, eh, nou ik zeg gewoon, we betalen, we betalen niet zoveel dus er zal maar zelfs, uh, schennis, uh, moeten, ja. schennis moeten schoppen en anders gebeurt het niet zo snel um, heb je nog iets tot zijn we nog iets vergeten? Nou, volgens mij zijn we vrij uitgebreid geweest. Ja, de strijd op plek 16, hè? die moeten we niet vergeten. Rode JC, RKC, misschien nog wel NAC, wie wordt de 16, ja. hè? Roda heeft, dacht ik, niet meer het allermoeilijkste uh, programma, hier. laatste wedstrijd. Ik schiet maar even niet te binnen wie ze... Nu is NAC, NAC uit. Tegen NAC, ja. Het een hele, hele, ja, het wordt wel een hele, hele interessante uh, strijd nog. Ja, wie gaat er de degraderen? En natuurlijk, uh, misschien uh, promoveert van hem dan wel, hè? Ja nou, misschien... ja, nou dat vergeet ik bijna, want daar, ik, ik ben op dit moment uh, in onze studio's, want wij uh, hebben straks vanaf kwart voor acht, ja. dan uh, begint die ontknoping in de Jubiläur uh, League. Gert Kruijs uh, verzorgt dan uh, bij ons de analyse, die bij beide ploegen uh, trainer is geweest, dan heb ik het over Cambuur en Volendam. Scenario dus ja. is als volgt, Volendam twee punten voor op Cambuur uh, uh, maar oh ja. Volendam moet wel die lastige uitwedstrijd gaan spelen bij Go Ahead Eagles dat zeker de punten niet zomaar allemaal weg gaat geven en Cambuur gaat op bezoek bij Excelsior en uh, ja het is de laatste speelronde dus vanavond wordt bekend wie de kampioen van Nederland wordt in de, in de Jupiter League ja. wordt dat uh, Volendam of Cambuur ik kijk er wel naar ik ga zeggen dit is even een afspraak hè um, ik zeg Cambuur ja kan maar zo want ik ben eigenlijk wel een klein ja. Volendam-fannetje want ik uh, we hebben wel Jack Tuip aan de telefoon gehad, de, de, de topscorer van de Eerste Divisie. Maar ja. nu je het zegt, go ahead uit, is nog wel een hele lastige wedstrijd. En Excelsior doet het niet zo goed in de Super League de laatste tijd. Nee. Dus ik zeg kampuur. En dat zou ik heel leuk vinden eigenlijk. Ja, nee, ja, ik zou het allebei heel erg leuk vinden. Ik vind het heel leuk om weer uh, volgend jaar aan de dijk te komen. Maar een mm -hmm. keertje naar Leeuwarden vind ik ook prachtig. Ik bedoel, uh, we gaan het zien. Maar het dit, dit is wel heel erg leuk. Dat, hè, we gaan ook uh, schakelen tussen die twee kanalen. als we hebben een Volendam als... Uh, op, uh, op Eredivisie Live ja. 1 en Kambuur op 2, maar als er zo gauw er iets gebeurt bij Kambuur, dan, dan melden we dat direct op 1 natuurlijk, dus hmm. laten we die goals zien. Ja, dat zijn de mooiste uitzendingen, dat is geweldig joh, dus die ontknoping die... Uh... Ja, het is vast een voorproefje ja. voor, uh, voor de laatste twee spullen in de Eredivisie. We lopen toch wel uit, aankomen zondag is het wel of geen schakelprogramma? Op... Schakelprogramma, ja zeker, zeker, zeker. Negen wedstrijden te gereik. dan gaan we op, ik neem op Eredivisie Live 2 gaan we schakelen. Ja. Op Divisie Live 1 hebben we Ajax Willem 2. Wat er op 3 en 4 staat, weet ik zo goed niet, maar je kunt alle wedstrijden gewoon bekijken. Ja, het schakelkanaal is wel heel erg leuk, hè. Een soort langs de lijn op de televisie, overal waar er wat gebeurt. Ja. Uh, gaan we direct naar, uh, naartoe, alle, alle ontknopingen kijk je, krijg je mee. Dus uh, nee, inschakelen maar weer. Genoeg reden om naar Eredivisie Live te kijken. Dankjewel, Bas. Wij gaan okay. luisteren naar uh, Brighter Than Gold van de Cats Empire. Op Rijden, Cvm.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 1, 2, 3 tot 10 ga ik tellen. Ik wil jou en de rest laten zien dat het ook anders kan. Dan zie ik een veld in de zon, dan zal ik je wijzen. Alleen de wind tegen je is mede weg terug.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 Goed, het kan, kan hier zo mooi zo zijn. zijn. Van Guus Meeuw is de enige echte. En ja, daarvoor hoorde je de Brighter Than Gold van de Cat Empire. We gaan zo meteen door met uh, ik geloof uit mijn hoofd, Birds van Anouk. En het is al bijna zover, het, het, het songfestival staat ook weer voor de deur. Ik geloof dat het uh, eind volgende week alweer zover is. En dan uh, gaan we zien hoe ver Anouk gaat komen. We sturen eindelijk een A-artiest richting uh, Malmö geloof ik dat het is. En uh, dat hoor je dan zometeen nadat ik klaar ben met praten. Nationaal hebben we nog het weer. Dat doe ik dan zelf een keertje. En nog heel veel nieuwtjes. En natuurlijk komt de uh, VJ eraan. Uh, met zijn nieuwe mix. En we hebben een nieuw nummer van DJ Pepper. Dus genoeg reden om ook nationaal te blijven luisteren naar het weekend in. Jouw vrij de, vrijdag, vaste vrijdagmiddagprogramma. Um, en ja, in de mix to mix. Ik heb, ja, ik heb zo het gevoel: het is mooi weer. Dat wordt een leuke vandaag. Dat wordt echt een leuke. Maar ja, nu eerst dus uh, Anouk met haar beurt. Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander all. with you van ZFN via de kabel op 104.5